6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Opnieuw schutteralarm op Virginia Tech. Herstel vervuilde Niger-delta, gaat decennia duren. Een Frans justitieonderzoek naar IMF-topvrouw Lagarde. Op de campus van de Universiteit Virginia Tech in de Verenigde Staten... waar vier jaar geleden 32 mensen werden doodgeschoten... zou opnieuw een gewapende man rondlopen...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 Zij zou een paar jaar geleden haar positie als minister van Financiën... en Economische Zaken hebben misbruikt... ten gunste van de omstreden zakenman Bernard Tapie. In 2007 schakelde Lacarde drie rechters in... die in een arbitragezaak een einde moesten maken... aan een slepende rechtszaak tussen Tapie en de bank Lyonnais. De rechters kenden Tapie een vergoeding toe van ruim 285 miljoen euro. Lacarde volgde kort geleden bij het IMF Dominique Kaan op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 De Belgische justitie heeft dat bekendgemaakt na de arrestatie van een echtpaar dat inmiddels heeft bekend. De 46-jarige militair was vermist sinds begin vorige maand. Aan zijn vermissing werd deze week nog aandacht besteed in opsporing verzocht. Het weer, de regen breidt zich vanavond en vannacht uit over het hele land. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen overdag bewolkt, met in het binnenland in de ochtend nog kansen wat regen. Smiddags ook nog wat zon. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Zaterdag af en toe zon, maar ook wat buien. Daarna koel en herfstachtig. ANDB verkeersinformatie. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die her en der in de Randstad voor files zorgen. Vooral bij Rotterdam en bij Utrecht. En in het westen van het land valt regen. Daardoor zijn de files ook wat langer dan je zou mogen verwachten in de zomervakantie. In totaal staat er 50 kilometer. De meest opvallende files staan op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij Vianen 5 kilometer. Voor werkzaamheden zijn er drie rijstroken dicht. De alternatief is de A27. Bij Rotterdam staan ook veel meer files dan gebruikelijk in de zomervakantie. Dat komt door de afsluiting van de a A20 naar Hoek van Holland. De langste fiets daar staan op de A15... naar Europoort bij knooppunt Vaanplein 4 kilometer. De A16 vanuit Breda voor knooppunt Terbrechtseplein 3. De andere kant op naar Breda. Tussen Kralingen en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. Merendeel op de parallelbaan. En de A20 loopt het vast naar Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. Dan de spoorwegen tussen Arnhem en Ede-Wageningen... rijden geen treinen door een wisselstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Macro Mega Mania Goudse Unica's 48 plus Kilo 5,60 euro Het NOS Radio Injournaal Lucella Carasso Goedenavond, zeven minuten over zes. De beurskoersen kukelen verder naar beneden. De indruk is dat de waarschuwende woorden van de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, daaraan hebben bijgedragen. We gaan over een kwartiertje bellen met een vermogensbeheerder. Christine Lagarde was minister van Financiën in Frankrijk... totdat ze kort geleden werd aangesteld als topvrouw... van het Internationaal Monetair Fonds. Nu wordt er een onderzoek naar haar ingesteld. Ze zou zich als minister mogelijk schuldig hebben gemaakt... aan machtsmisbruik, wat zij zelf overigens... een tijdje geleden al ontkend heeft. Ik heb me altijd aan de wet gehouden, zei ze toen. Ik ben respect charge volledig onschuldig al dus Lagarde. Een Franse rechter maakte bekend dat dat onderzoek er komt. Ze zou zakenman Bernard Tapie een grote financiële compensatie hebben gegund in een conflict. Tapie is een vriend van haar politieke partij. Jacqueline Ekman in Washington. Jacqueline, heeft het IMF uh, gereageerd op de aankondiging dat er in, in Frankrijk een onderzoek naar haar komt? Ja, vanochtend is de IMF met een schriftelijke verklaring gekomen... naar aanleiding van dit onderzoek. En daarin staat dat ze het ongepast vinden om als bestuur te reageren... op een, dit juridische onderzoek dat plaatsvindt in Frankrijk. Maar dat het IMF er alle vertrouwen in heeft... dat mevrouw Lagarde haar werk als directeur voor het IMF... goed zal kunnen uitvoeren. En het IMF wist dat dit speelde in Frankrijk, want het speelt al sinds 2008... Ja, dat wisten ze zeker um, uh, vlak na haar benoeming sprak ik hierover nog met de Nederlandse bewindvoerder bij het IMF, aangebakker. Hij zit in het bestuur en zat ook in de sollicitatiecommissie. En vertelde mij ook dat er zorgvuldig naar gekeken is bij het IMF. Het speelde toen al. En um, uh, ja, zij vinden dat dit absoluut geen problemen gaat opleveren en dat het er niet zal afleiden in haar werk. Het is een zaak dat jarenlang gaat duren in Frankrijk. en uh, ja, Anders hadden ze haar nooit aangenomen als ze dit als een probleem hadden gezien. Want ze verwachten niet dat ze niet nu elke keer op en neer naar Parijs moet voor dit onderzoek? Uh, nou ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk niet dat het ga, zal gebeuren. Wat ze zeker weten is dat het uh, niet zal afleiden naar werk. En, uh, uh, en, en dat, uh, ja, dat moeten we dan maar aannemen. Geen kwestie dus vooralsnog voor het IMF. Jacqueline Ekman, dank je wel, vanuit Washington.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 Waarbij je dan vaak het geluk moet hebben dat iemand uh, bijvoorbeeld opvalt door zijn manier van lopen of, of door zijn uh, fiets of wat dan ook. Uh, maar daar houdt het ook wel eens regelmatig bij op. Het is natuurlijk lastig voor opsporingswerkzaamheden als die beelden niet goed zijn. Peter Voshol van certificatiebedrijf KIWA. Goedenavond. Ja, goedenavond. U houdt zich bezig hè, met beveiligingssystemen. Um, was dit bij u al bekend dat het niet goed was? Ja, dat is al jaren bekend dat zeg maar de kwaliteit van de, de videosystemen, de CCTV-systemen, soms bedroevend slecht is. Dat is uh, geen nieuws. En waar komt dat dan door? Uh, ja, dat heeft diverse oorzaken. Er is uh, in de eerste helft van 2000, 2005 is er gestart met het opzet van een certificatieschema voor CCTV-systemen. En dat was bedoeld om zeg maar, de openbare plaatsen te beveiligen met videosystemen. Op het laatste moment heeft de overheid uh, zeg maar uh, ja niet dat certificatieschema verplicht gesteld. En daardoor worden er eigenlijk in de publieke sfeer eigenlijk allemaal, uh, allemaal CSTV-systemen geïnstalleerd die niet gecertificeerd zijn. Dus er is ook niet één bepaalde standaard voor die beveiligingscamera's. Er is wel één bepaalde standaard voor die beveiligingscamera's, alleen die wordt niet toegepast. En dat is een beetje het probleem. Want als je zeg maar al die systemen elke keer volgens die standaard gaat installeren, worden die systemen vanzelf goed. En zolang daar geen toezicht op is, ja, wordt er van alles uh, zeg maar aan de muur gehangen... Hè, zonder dat er eigenlijk toezicht op is en dat die kwaliteit geborgd is. En heeft u het idee dat, dat winkeliers bijvoorbeeld... dat die uh, weten wat ze, wat ze aanschaffen als ze zo'n camera in huis halen? Ik, ik denk dat de winkeliers, de MKB-bedrijven niet weten wat ze in huis halen. Dat ze ook niet weten wat ze moeten hebben. Daar is denk ik uh, te weinig of geen voorlichting uh, voor dat soort bedrijven... En vaak speelt, de rol, vaak speelt geld ook een rol, want als je een wat beter camerasysteem hebt, wat in staat is om zeg maar, mensen te identificeren, die later dan weer veroordeeld kunnen worden op basis van die beelden die opgenomen worden, dan zijn die camerasystemen vaak flink duurder dan zeg maar, een, ja, een goedkoop camerasysteempje wat een paar beelden reproduceert. Dus daar zit ook nog een financiële... Uh, sprong in die gemaakt moet worden, wil je kamerasysteem aan de muur krijgen... die de kwaliteit hebben die de hoofdcommissaris vraagt. En hoe zou dit probleem uh, volgens u moeten worden opgelost? Toch uh, zo'n keurmerk? Een keurmerk is uh, zonder meer een, een, een goed iets, maar het keurmerk is niet het einddoel, dat is het middel. En ik denk dat het zou moeten beginnen om uh, mensen bewust te maken van wat er eigenlijk geregeld zou moeten worden. Dus je moet beginnen met een uh, informatiecampagne... En als je zeg maar de mensen bewust maakt van wat er dan eigenlijk gevraagd wordt, want er worden zeg maar camerasystemen opgehangen die eigenlijk alleen maar in staat zijn om waar te nemen, nog eens om te herkennen of te identificeren. Ja, dan zou je zeg maar eh, toch de vraag gaan krijgen bij de MKB-bedrijf van ja, ik wil een maar Wat wil een staat om te identificeren? En dan zullen die systemen dan ook eigenlijk ook gevraagd worden en ook aangelegd worden. Alleen dan moet je ook nog dat certificatieschema, dat keurmerk, moet je. Wil zorgen dat het gebruikt gaat worden, want dan krijg je nog steeds niet die kwaliteitsborging die, uh, ja, die je nodig hebt om uiteindelijk die kwaliteit van beelden te krijgen. Nou, de Tweede Kamer, uh, het CDA bijvoorbeeld, heeft hier al vragen uh, bij gesteld. Wellicht kunnen die nog iets aan uw kennis hebben. Peter Voshol, ik dank u wel, van certificatiebedrijf KIWA. Graag gedaan. Goedenavond. Er kwam vanmiddag een stevig rapport over de olievervuiling in Nigeria. Het opruimen van die vervuiling kan 30 jaar duren... en alleen in de eerste vijf jaar kan dat waarschijnlijk al 1 miljard dollar kosten. Er is lang gewacht op dat rapport van de VN. Uh, Marleen van Ruiven van Amnesty International, goedenavond, welkom. Welkom, hoe... uh, goedenavond, dank u wel. Hoe ontvangt u dit rapport? Want u, u bent al ontzettend lang bezig met deze kwestie. Wat, wat, uh, wat heeft het u gebracht? Ja... Um, ja, wij keken al uh, meer dan tien jaar al uh, naar de mensenrechten schendingen in de Niger-delta. En uh, wij zijn zeer verheugd over het rapport. Omdat het uh, voor het eerst uh, een, een wetenschappelijk uh, grootschalig onderzoek is. Uh, ja, die in grote lijnen bevestigt wat Amnesty heeft geconstateerd. Um, en dat is namelijk dat uh, oliewinning uh, de lokale bevolking verarmt. Um, dat er niet goed opgeruimd wordt door Shell... Terwijl zij beweert dat ze dat wel doet en uh, dat de overheid zeer gebrekkig toezicht houdt. Ja, en het is een rapport waar Shell ook aan, aan mee heeft betaald, hè? Ja, dat klopt. Um, het rapport is uitgevoerd door het Environmental Program van de Verenigde Naties. Het is geïnitieerd door de Nigeriaanse overheid en gefinancierd door Shell. Ja, en dus wat dat betreft, uh, ja, onverdacht. Tenminste, dat klinkt vrij onafhankelijk dan. Dat klopt. Ja, had, had u dat verwacht? Um, ja, wij hadden wel uh, een bevestiging gekregen uh, dat het uh, onderzoek onafhankelijk verliep. Er was wel veel discussie in de United Delta over het feit dat uh, Shell dit onderzoek financierde. Want dan zou je verwachten dat er misschien een vrij positief beeld uitkwam. Maar goed, dat, dat, dat is niet gebeurd. Um, u bent daar ook geweest hè, in, in Nigeria. Wat, wat heeft u daar gezien van die vervuiling en, en het schenden van de mensenrechten? Dat klopt. Um, We hebben onderzoek gedaan in 2008. En ik ben er afgelopen mei ben ik ook geweest in, in Bodo, in het dorp Um, waar de twee lekkages plaatsvonden waar Shell nu geaccepteerd heeft... dat zij daar verantwoordelijkheid, en aansprakelijke, uh, verantwoordelijkheid voor dragen en aansprakelijk voor zijn. Um, wat wij zagen was dat de olievervuiling grootschalig is... en grote consequenties heeft voor de rechten van de lokale bevolking. Uh, met name het recht op een adequate levensstandaard... het recht op uh, toegang tot water en het recht op voedsel... In de Nijtje-delta zijn 60% van de mensen zijn visser of boer. Uh, mensen zitten onder uh, 2 dollar per dag... Zijn zeer afhankelijk van hun natuurlijke leefomgeving. En um, wat wij op grote schaal zagen was dat door olievervuiling mensen niet langer in een levensonderhoud konden voorzien. En drinkwater ook vervuild was. Hè? Dat, dat staat ook in het rapport. Maar op wat voor manier vindt die ver, vervuiling dan plaats? Want er wordt gesproken over lekkages, maar zitten er dan gaten in de pijpleiding? Of wat, wat, hoe veroorzaken ze die vervuiling? Ja, um, de pijpleidingen die, uh, kunnen op uh, uh, wat er. Wat er gebeurt is dat uh, de pijpleidingen die er liggen, die zijn vaak oud. Dus er is sprake van corrosie, verroesting. Um, wat je ook ziet is dat soms uh, lasnaden scheuren en dat daardoor uh, olielekkages ontstaan. Um, er is ook zeker sprake van sabotage. Dat wordt door Shell altijd naar voren gehaald als uh, oorzaak uh, nummer één. Ja, er worden regelmatig pijpleidingen opgeblazen. Ja, dat is... Uh, dat is ook wat er echt gebeurt. Ik bedoel, daar kan Shell niks aan doen. Dat is absoluut een feit wat waar is. Het enige is wat verwarrend is in de discussie... dat we met Shell altijd over sabotage moeten spreken. Terwijl sabotage gaat... De consequentie van sabotage is, is dat het bedrijf niet verantwoordelijk is om compensatie te betalen aan de lokale bevolking. Maar als er een grootschalige olielekkage plaatsvindt, dan is conform de Nigeriaanse wet het bedrijf altijd verantwoordelijk om de schade op te ruimen. En dat gebeurt in de meeste gevallen niet. Heeft u er vertrouwen in dat met, met dit rapport, Want wat geen officiële status heeft in die zin, dat het een van de partijen ergens aan bindt. Maar heeft u... Uh, vertrouwen dat het nu opgeruimd zal worden daar... en dat die schade hersteld zal worden. Ja, nou, onze verwachtingen zijn, zijn hoog gespannen. Want um, wat wij ook hebben gezien in de Niger Delta... is dat het een regio is die bijzonder slecht is gedocumenteerd. Um, toen wij de onderzoek deden, was het echt zoeken met een lichtje... naar uh, bewijs wat echt op papier was vastgelegd. En um, tot dusver werd... Uh, gezondheidsconsequenties. Het werd altijd een beetje weggewoven... En, en problemen werden vaak teruggeworpen uh, op de lokale bevolking zelf. En ik denk dat dit rapport heel duidelijk naar voren brengt... dat uh, Shell, de grootste operator uh, op het land... Zij uh, zijn 80% van de operaties op het land in de Nijntje Delta... worden door Shell uitgevoerd. Um, dat zij... Uh, beneden internationale standaarden opereren... en beneden hun eigen standaarden opereren. En het rapport laat ook duidelijk zien dat de Nigeriaanse overheid... Um, capaciteit en middelen mist om voldoende toezicht te houden... We hebben te maken met 50 jaar vervuiling. Het is voor het eerst dat er een wetenschappelijk onderzoek is... door een onafhankelijk instituut. Dus ja, wij hopen echt dat dit dat rapport dit in de katalysator een is voor verandering. Marleen van Ruiven van Amnesty International. Dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. Zometeen gaat u horen hoe het in Leeuwarden is... bij de bank waar een bommelding was vanmiddag. U gaat eerst horen hoe het op de weg is, Wijnandzaam. Ja, het is vooral erg druk rond Rotterdam. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A20. En ook de regen die nu valt helpt niet mee. Wat opvalt is ook de lange file op de A2 ten zuiden van Utrecht naar Den Bosch. Bij Vianen 5 kilometer door werkzaamheden. Alternatief is nog steeds de A27, die is filevrij. En bij Rotterdam staan er wat langere files op de A4 richting Vlaardingen, voor knooppunt Ketelplein 4 kilometer. Na 16 in beide richtingen, voor het Terrebrechtseplein 3 en naar Breda, voorknopend Ridderkerk 4 kilometer. Dit is het LOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso. Ja, Leeuwarden. Vanmiddag werd daar de gemeentelijke krediek, kredietbank ontruimd... na een bommelding. We hoorden net al dat bomexperts in het gebouw waren... op zoek naar een eventueel explosief. Verslaggever Mark Robin Visser heeft het laatste nieuws. De linten kunnen weer worden opgeruimd. Het gebouw van de kredietbank in Leeuwarden is weer vrijgegeven. Meneer De Vries van de politie Leeuwarden, er is niks aangetroffen. Gelukkig niet. Gelukkig niet, maar... Je weet hoe de situatie in Oslo heeft, uh, heeft kunnen gebeuren. Ook dat uh, is op dat moment een situatie ontstaan waar niemand erg in heeft. Nou, hier hebben we twee meldingen gehad. Uh, dit nemen we serieus. Daar hebben we protocollen voor. Daar hebben we een veiligheidsregio voor die alle hulpverlenende disciplines bij elkaar kan bereiken. Dus wat dat betreft hebben we het serieus genomen. Ja. Er zijn twee telefoontjes bij die kredietbank binnengekomen ja. om twee uur vanmiddag en om tien over twee. Weet u wel iets meer over wie dat gedaan zou kunnen hebben? Nee, we weten het nog niet. We weten gewoon dat die persoon twee keer gebeld heeft. En we gaan er nu uitzoeken wie dat eventueel geweest kan zijn. Maar daar hebben we... De hulp van de kredietbank ben nodig. Er zit een x-aantal rechercheurs zullen op deze zaak gezet worden. U kunt u voorstellen dat dit nog wat, uh, wat, wat, wat organisatie kost. Maar dat geeft niks. We doen dat met dat plezier. We, we gaan voor de veiligheid van de mensen. En uh, gelukkig dat er niks is aangetrokken. Ze halen dus opgelucht adem in Leeuwarden. De beurskoersen in Europa zijn opnieuw naar beneden geduikeld vanmiddag. Op veel plekken zwaar in het rood gesloten. Ook is Wall Street sterk lager geopend. Martijn Meijer, hoofdvermogensbeheer bij Wijs en Van Oostveen. Goedenavond. En goedenavond. We spraken elkaar gisteren al even. Het is er vandaag niet beter op geworden. Klopt, inderdaad. Klopt inderdaad. En uh, nou, eigenlijk is het uh, ten opzichte van gisteren is er, uh, nou, niet zo heel veel veranderd. Het enige wat er veranderd is, is natuurlijk dat, uh, dat de ECB met een verklaring naar buiten is gekomen. En dat, uh, dat Barroso het uh, heeft aangegeven mogelijk het steunfonds te willen, te willen vergroten. En uh, nou, ja, daar zijn de beleggers niet blij mee. Want die denken dan, oh oh, dan is het echt mis in Italië en Spanje. Want dat zouden dan wel eens de landen kunnen zijn uh, die dat extra geld nodig hebben. De beleggers reageren erop dat dat de landen kunnen zijn. Dat wil niet zeggen dat het alleen om die landen gaat. Het zijn natuurlijk meerdere landen, maar dat zijn wel landen, met name Italië... die natuurlijk voor een significante verandering ervan zullen gaan zorgen. Nou, als je die brief van Barroso leest, dan zegt hij... Ja, het heeft kennelijk allemaal niet gewerkt, ons pakket... Uh, wat we 21 juli hebben samengesteld uh, voor, voor Griekenland. En op deze manier maakt hij het eigenlijk nog veel erger. Ja, dat klopt. Ja, en dat is uh, waar beleggers niet van houden. Hè. Ze, ze, ze houden van vertrouwen uh, en positieve toekomstmuziek. En wat we op dit moment zien is dat, uh, ja, dat de beleggers eigenlijk telkens weer verrast worden... met, uh, met negatieve uitbreidingen van onder andere dat steunfonds. Uh, daar moet ik wel overigens uh, in bekennen dat een, uh, een land als Spanje vandaag... met gemak 3 miljard uit de markt weet te halen. Uh, tegen, een, uh, tegen een lager rentepercentage dan, uh, dan gemiddeld in de markt... wordt gevraagd voor dit soort landen. Dus wat dat betreft zien we ook positieve tekenen... Ja en, en als je nou kijkt naar de beurs, waar, waar gaat het dan bij wat voor soort bedrijven gaat het gaat het vooral naar beneden? Nou, we zien eigenlijk, uh, um, eigenlijk een, een, wat een gekke situatie. We zien, uh, om even naar de AIX te kijken, dat Unilever en ING met zeer sterke cijfers uh, naar buiten komen, maar het toch niet halen op de beurs. Dus toch worden meegenomen in het negatieve sentiment. He, Unilever laat uh, verschrikkelijk goede cijfers zien. Daar hadden we het gisteren over om. Ze zij zijn in staat om vanuit de emerging markets veel omzet te halen. Maar wat we aan de andere kant zien, is een bedrijf als Veolia uit Frankrijk, de grootste waterleverancier ter wereld, die gaat vandaag 18. 10% naar beneden, omdat zij uh, aan, een, aan een herstructurering uh, uh, ja, kenbaar hebben gemaakt. Maar dat dan... is toch meestal goed nieuws, een herstructurering, of niet? Dat is op zich is dat goed nieuws. Alleen als je uit uh, 37 landen gaat vertrekken... dan uh, wordt dat toch wel als zeer negatief opgepakt. Nou, en, en als je dan nog even terugkijkt naar Unilever... wat is dan de reden dat, dat daar dan opeens geen vertrouwen meer in is? Want die ja. hebben verder niks met die schuldencrisis te maken, denk ik dan. Nee, die hebben er niks mee te maken. Maar dan zie je dat de voorkeur van beleggers dus niet in, uh, in aandacht... Is. En dan wordt, wordt een heel goed bedrijf als Unilever meegenomen in, uh, in de materie. Ja, en, en waar gaan de beleggers naartoe? De beleggers gaan, um, um, nou ja, naar, die gaan enerzijds cash en anderzijds naar obligaties, want we zien de obligatiekoersen oplopen, met name van de, natuurlijk, de veilige staatsleningen Nederland-Duitsland, maar ook van Noorwegen. Die staatsleningen zien we ook uh, iedere dag weer oplopen. Dus in de, in de veilige, veilige haven ja Maar je ziet dus ook cash-beleggers die, die uit veiligheid maar even alles al geld weghalen. Uh, nou, niet dat ze alles weghalen, dat zeker niet. Uh, uh, je moet denk ik zorgen in dit soort tijden dat je uh, aan een stuk risicobeheersing doet. En dat je bent afgedekt, wat we gisteren ook zeiden: dat je een aantal poets hebt, dat je je, uh, je posities beschermd hebt. En dan kan je naar beneden, kan je, kan je een bolle gestoot hebben. Um, wat je niet moet doen is in een soort van paniek raken. Uh, want dat is meestal het draaipunt in de markt. Goed, nou, Wellicht spreken we elkaar morgen weer. Uh, Martijn Meijer, in ieder geval voor dit moment dank. Hartelijk dank. Ja, Hoofdvermogensbeheer dus bij je. Wijs en Van Oostveen. Grote demonstraties zijn er vandaag in Israël. Daar is ook een economische slechte toestand. De Israëliërs zijn de straat op gegaan om de regering tot actie te bewegen. Nieuwsuur-correspondent Anki Regges is nu op de centrale boulevard in Tel Aviv. Daar wordt ook gedemonstreerd. Anki, eerder was je bij duizenden moeders met kinderwagens. Wie staat er nu om je heen? Nou, ik sta hier al inderdaad op een van de grootste boulevards in Tel Aviv. Die mutje bij mutje gevuld is met tentjes. Er zijn echt. Duizenden tentjes, daar zitten mensen. Zij protesteren hier, ze, ze gaan dus ze slapen hier ook. En er komt bij deze basisdemonstratie komt er iedere dag komt er iets bij. We zien iedere dag weer nieuwe groeperingen die ook wat te klagen hebben, die ook wat willen. Van dierenrechten tot aan het vrijlaten van de gegijzelde soldaat. Tot, nou, je kan het zo gek niet bedenken, iedereen is de straat op. Misschien kan je zeggen, het, het heeft een beetje een festival uh, uh, idee hier, een sfeertje. Maar ja, iedereen heeft wat te melden en de mensen zijn ontevreden met de regering, ontevreden met de situatie. Ja, je zei eerder al, het is er niet zozeer te doen om de leider ten val te brengen, als wel dat ze een ander economisch beleid uh, willen. Wat willen ze van de regering, voor zover je nou ja, tot één wens kan komen van die enorme mensenmassa? Dat is het probleem, om tot één wens te komen, want er zijn zoveel wensen. Kijk, de economische situatie in Israël is eigenlijk helemaal niet slecht. Zeker niet in vergelijking met Europa of met Amerika. Juist ja, heel erg stabiel. Maar de mensen vinden hier dat, de, dat het geld niet op de juiste manier verdeeld wordt. En vooral de middenmoot. De jonge mensen die allemaal werken, die allemaal het leger gediend hebben. Die allemaal jonge kinderen hebben. Die hebben, juist het, hebben het moeilijkste. En die zijn eigenlijk deze enorme massademonstratie begonnen. Aanstaande zaterdagavond gaan ze ook weer massaal de straat op. De vorige week waren er iets van... 200.000 mensen de straat op om voor, uh, voor betere uh, behuizing te zorgen, betere huren, uh, lagere huren, betere uh, onderwijs en betere gezondheidszorg uh, het meeste betaalbare, laat ik het daarop uh, houden, betaalbare uh, situatie te schapen, uh, namelijk voor de jonge mensen die uh, ja, eigenlijk alles op hun schouders mee moeten dragen hier. En ze, zijn niet, ze willen dus eigenlijk niet de regering ten val laten brengen... maar ze willen wel dat de regering luistert naar ze. En je moet zo te horen heel wat doen om deze demonstranten tevreden te stellen. Anki Reggers, dank voor jouw bericht vanuit Israël. De NOS radio Route. Het Radio 1-journaal is op reis door Nederland. Tussen Tessel en Vaals zijn verslaggevers op zoek naar verhalen die u bezighouden. In de Radioroute. Deze week, Jeroen de jager. Nou Jeroen, jij doopt vandaag in de vuilnisbakken samen met Dumpster Divers. Zij leven bijna volledig van eten dat wordt weggegooid. Maar nog wel prima eetbaar is. Wat ga je morgen doen? Je hoort het al een beetje. Dit is de historische binnenstad van uh, Schiedam tegen Rotterdam aan. En dat is meteen ook het probleem. Ik sta hier in de winkelstraat, de hoogstraat van Schiedam. En ja, de boel is hier een beetje de afgelopen... Uh, ...jaren gaan verpauperen. Er is veel leegstand. 19% van de winkels staat leeg. Gemiddeld is dat in Nederland 10%. En in de radioroute van morgen... ...gaan we het hebben over de initiatieven die genomen worden... ...om hier de boel weer aan te pakken. Om winkeliers hier naartoe te trekken. Om die verpaupering aan te pakken. De gemeente neemt daar initiatieven voor. De centrummanager is aangesteld. En langzaam komen hier de winkeliers weer terug. Met nieuwe initiatieven... En daar hoort ook online bij. Wil je hier een fysieke winkel starten, zeggen die nieuwe ondernemers. dan moet je ook iets met internet doen. Morgen dus allemaal in de radioroute. Jeroen de Jager. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Waarin we een paar keer uh, terugkwamen op de situatie op de campus van Virginia Tech in Amerika. Daar zou een man gezien zijn die met een wapen rondliep. Een groot alarm daar, omdat vier jaar geleden... meer dan dertig mensen zijn omgekomen bij een schietpartij op de universiteit. Op dit moment inspecteert de politie alle gebouwen van de universiteit... op de campus die is afgesloten. Maar er zijn geen nadere berichten over of dat iets heeft opgeleverd. Er is nog geen aanhouding verricht. Tot over het laatste nieuws. Dan gaan we naar avondspits WNL om uh, half zeven, iets na half zeven te horen... Kasper Kooi, goedenavond. Ja, goedenavond, Lucella. We hebben het over de Gay Pride, de homoparade in Amsterdam. Beveiligingsplan is uitgelekt op internet. Compleet met 06-nummers van de beveiligers. En prinses Ariane, volgens de Duitse boulevardpers... zou ze ernstig ziek zijn. Tot zo hierop 1. Eerst het NOS Journaal met Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS Journaal.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 Het weer met Wilhelmijn Hoewerk. Vanuit het zuidwesten trekt een gebied met bewolking en neerslag het land binnen. Vanavond en vannacht hebben we dan te maken met die bewolking en af en toe regent het. Het wordt helemaal niet koud, want de minima liggen rond 17 graden. Morgen wisselen zon stapelholken elkaar af en af en toe kan er dan een bui vallen. Het wordt zo'n 23 graden en er waait een matige zuidwestelijke wind. Ook de dagen erna vallen er geregeld buien en overheerst de bewolking. ANW verkeersinformatie. Het is nog vrij druk rond Rotterdam. Dat komt door een combinatie van wegwerkzaamheden op de A20 en de regen. En ten zuiden van Utrecht loopt het vast op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch bij Vianen zijn werkzaamheden 5 kilometer fieden daar. Drie rijstroken zijn dicht. Het alternatief is de A12 en verderop de A27 via lunetten en houten. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen, 3 kilometer voor knoop en ketelplein. Er zijn voor een deel omrijders voor de afgesloten A20. Viel dat lost nu wel op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, nog 5 kilometer bij Hoogmade. De A16 was het vanmiddag ook erg druk door de afgesloten A20. Wordt nu allemaal wat minder. Op de A16 naar Rotterdam staat voorknopend ter wegseplein nog 2 kilometer. De andere kant op naar Breda, op de parallelbaan bij Rotterdam-Veyenoord, 3 kilometer. Het treinverkeer ligt eruit tussen Arnhem en Edewageningen. Heeft te maken met een wisselstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Casper Kooi. Bloedbad op de beurs en heeft prinses Ariane een ernstige ziekte. Amsterdam meet met twee maten. Ondernemers van evenementen moeten aan, strenge, aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Terwijl de gemeente er zelf een potje van maakt. Goedenavond, live vanaf onze redactievloer in Amsterdam... zijn we er tot 7 uur met WNL's avondspits. Het gaat om het veiligheidsplan van de Gay Pride. Het stond gewoon op het internet, compleet met telefoonnummers... van de beveiliging van het evenement. Robert Vlos, goedenavond. Goedenavond. VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam. Dat was ja. niet zo handig, hè? Nee, het is natuurlijk wel heel raar als de gemeente het zo veilig mogelijk wil laten verlopen... dat ze volgens de veiligheidsplannen, de vluchtwegen, de telefoonnummers van de beveiligers... en het aantal beveiligers per evenement op internet zetten. Nee, ja, ik, ik moet dan denken een, een beetje leuke, knappe, stoere, sterke beveiliger. Wie wil zijn telefoon, maar nog niet? Ja, dat zou u misschien denken, maar het lijkt mij voor mensen die kwaad in de zin hebben, uh, toch wel uh, erg zeg maar, koersgevoelige informatie, dat je precies weet uh, waar de mensen naar moeten vluchten, uh, dat je die wegen kunt barricaderen, dat je exact weet hoeveel bevuigings je kunt verwachten. En dat moeten we natuurlijk wel goed regelen, maar dat moeten we niet op internet gaan zetten. Nee. Uh, u zegt de gemeente meet met twee maten. Ja, dat klopt. Uh, ik heb het gevoel dat uh, als de gemeente zelf uh, evenementen organiseert, zoals bijvoorbeeld de Ajax-huldiging, dan is het vaak uh, nou, niet al te goed geregeld. Als uh, meer commerciële of andere partijen wat organiseren, dan stelt de gemeente vervolgens heel erg hoge eisen. En gaat ze er volgens dus niet goed mee om... door bijvoorbeeld die zaken nu op internet eh, te plaatsen. Nee. Uh, een, een woordvoerder van de gemeente die laat in de reactie weten... een beetje laconiek, foutje bedankt zo ongeveer. Hè? Volgens ja. de gemeente was het ook gewoon de bedoeling... dat het plan online kwam te staan. Ik kan me dat niet voorstellen, toch? Nee, dat lijkt me toch ook erg uh, heel onzorgvuldig. En het kan toch werkelijk niet de bedoeling zijn dat uh, iedereen Jan Alleman, weet hoe precies uh, die veiligheid is geregeld. Want er kunnen mensen gewoon misbruik van maken. En dat heeft dan echt niet te maken alleen met de telefoonnummers van mensen die op internet samen ook, maar met allerlei andere zaken. Ja, ik ga er gewoon vanuit dat men zich netjes gedraagt, was zijn reactie. Ja, dat lijkt me toch wel. Eh, ja, daar zou ik ook graag van uit willen gaan. Maar juist als je het hebt over de veiligheid van evenementen, moet je er ook van uit kunnen gaan dat sommige mensen zich niet goed gedaan dat Sommige mensen ook kwaad in de zin hebben en je daartegen wapenen. En dat doe je niet eh, door zaken dus op internet te zetten. Nee. Intussen is het plan wel van internet afgehaald, gelukkig maar. Wat, eh, wat ja. gaat u nu doen? Nou, ik heb in ieder geval schriftelijke vragen vandaag gesteld. En natuurlijk is de gemeenteraad in hartje zomer op, uh, hoe heet, op reces. Maar zo gauw uh, we terug zijn van reces, dat is eind uh, augustus, begin september, zal ik de burgemeester hier verder over aan de tand voeden. Oké. Okay. En um, ik kan me zo voorstellen dat er nu ook uh, paniek is bij de organisatie van de Gay Pride. Ja, die vinden het natuurlijk niet leuk, want stel je voor dat al die mensen die uh, nu met hun telefoonnummers uh, op internet staan... Uh, straks helemaal, uh, ja, de, zeg maar, uh, continu gebeld worden, waardoor ze niet meer bereikbaar zijn voor de echte zaken waar het om gaat. Dat lijkt me niet zo handig. En bovendien zit er ook, zeg maar, koersgevoelige informatie in uh, over hoe zij evenementen organiseren voor andere organisatoren. Ja, uh, ik zou het plan omgooien dan. Ja, nou, het lijkt me niet verstandig om op het allerlaatste moment plannen nog helemaal om te gaan gooien. Dus ik denk dat beter dan op een goede manier kunnen worden uitgevoerd. En dat de gemeente in ieder geval wel wat Groenlandse betracht richting de evenementenorganisatoren. Ja, ja. uh, durft u nog wel naar de Gay Pride? Ja, toch wel. Ik durf naar de Gay Pride sterker nog. Wij staan als VVD, komen er zaterdag met een boot met 90 man uh, <laughs> op uh, de Amsterdamse grachten. En we gaan er een goed feest van maken. Ja, de, de, de, want de VVD in Amsterdam heeft een eigen boot. Nou, we hebben inderdaad een eigen boot. Dat doen we ook samen met de VVD internationaal. Want we hebben ook een aantal Oost-Europese liberalen uitgenodigd uit landen als Kroatië en Servië. Waar het met de homorechten natuurlijk een stuk minder gesteld is. Ja, Robert Vlos, ik hoop dat u een beetje kunt dansen. Uh, ik zelf kan niet zo dansen, maar we hebben een aantal erg goede dansers bij de VVD die hun kunst dan ook uh, zullen brengen. VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam, Robert Vlos, bedankt. Ben Stijnenbach van en Ambro, goedenavond. Goedenavond. We bespreken de beursdag van vandaag. We hoorden het net al een beetje in het Radio 1-journaal. De AEX daalde ruim 3% op 300 punten. Weer dik in het rood, hè? Ja, ja het, is, uh, het is een beetje een bloedbad inderdaad. Uh, het heeft uh, te maken met uh, enorme risicoaversie bij, uh, bij beleggers. Uh, de situatie van bedrijven is helemaal niet zo slecht. Maar de omgeving van de financiële markten uh, is dramatisch slecht op het ogenblik met uh, de, de schuldencrisis in, uh, in Europa die, uh, waar, waar een uh, akkoord is gesloten twee weken geleden. Nou, zo'n akkoord heeft kennelijk een houdbaarheid, uh, van, een houdbaarheid van, uh, van twee weken en ja, in Amerika gaat het ook niet echt lekker. Nee. Uh, nieuws van de Europese Centrale Bank. De rente blijft op anderhalf procent, bekendgemaakt vandaag. Dat was niet zo'n verrassing hè? Nee, dat, dat was verwacht volgens het normale schema van, van de Europese Centrale Bank. Eh, volgens op dit moment de rente met een frequentie van één keer in de, in de drie maanden. Eh, dus de volgende keer zou, zou in oktober zijn. Maar ik denk dat de Europese Centrale Bank zijn kruid nog wel even droog zal, zal houden... Uh, want ja, het gaat gewoon even wat minder met, uh, met de Europese economie. En, uh, en uh, ja, de, de situatie met betrekking tot, uh, tot de obligatierente in Italië en uh, in Spanje is ook... Uh, nogal zorgwekkend, ja. hoewel de, de situatie van die twee landen helemaal niet zo slecht is, maar uh, beleggers in deze obligaties uh, zitten gewoon heel sterk aan de verkoopkant op dit moment. Ja. Dit is wat uh, Trichet, de president van de Europese Centrale Bank, zei vanmiddag. Continued moderate expansion is expected in the period ahead. However, uncertainty is particularly high. Ja, gematigde groei is dus de verwachting van hem. Ja, maar wat hij daarna zegt is uh, waarschijnlijk veel belangrijker. Uh, de risico's uh, neerwaarts uh, zijn, zijn behoorlijk groot. En uh, dat zie je natuurlijk met name in de, in de Zuid-Europese landen, want die krimpen op dit moment. En dat trekt toch een beetje de rest van de eurozone ook omlaag. Ja, premier Berlusconi heeft een uh, breed uh, pakt aangekondigd hè, in, in Italië om de economische groei aan te zwengelen. Wat, uh, wat verwacht jij daarvan? Nou ja, ik denk dat het meer een signaal is naar obligatiebeleggers dan dat je dergelijke plannen snel kunt uitvoeren. Uh, in de eerste plaats natuurlijk zo dat als je plannen uitvoert uh, die begrotingsconsequenties uh, hebben, dan ...leidt dat tot een, tot een stijging van het overheidstekort. En dat zal Italië ook niet uh, erg hard willen... ...want dan betekent dat op termijn ook weer een verhoging van, uh, van de schuld. Uh, dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat Berlusconi er uh, alles aan gelegen is om, uh, om beleggers uh, wat gerust te stellen. En ja, ik denk ook niet dat het heel erg hard nodig is... ...want anders dan Griekenland en Portugal groeit de Italiaanse economie, zij het heel gematigd... En is er helemaal geen sprake van een heel groot overheidstekort in, uh, in Italië. Dat, uh, dat was vorige, vorig jaar 4,5% van het binnenlands product. Dat is misschien wat hoog. Maar als je het vergelijkt met 10,5% in de Verenigde Staten en Griekenland... dan valt dat allemaal wel mee. Bovendien zit er een dalende trend in. Uh, dus ik denk dat uh, voor wat betreft Italië de situatie niet zo ernstig is... als dat hij zich nu op de obligatiemarkten laat aanzien. Nee. Um, ook nog wel redelijk positief nieuws uit Duitsland. Hè? Fabrieksorders die zijn gestegen, vooral in het binnenland, ging het om. Hè? Ja, inderdaad. En dat is dan weer zo'n zo lichtpuntje. De Duitse economie doet het sowieso natuurlijk heel erg goed op het ogenblik. En nu blijkt dus ook dat vanuit het binnenland de fabrieksorders zijn gestegen. Dat is een, een weerspiegeling van het feit... Dat de Duitse economie en dan met name het midden- en kleinbedrijf in Duitsland uh, heel erg innovatief is. En weet ervoor te zorgen dat, uh, dat ook de grote bedrijven uh, de, de dynamiek weten te bewaren. Ben Steinenbach van Abinamro, hartelijk bedankt. De camera's hangen er, maar de politie heeft er vaak niets aan. Want de pixels zijn niet genoeg van beveiligings, uh, of beveiligingscamera's, moet ik zeggen. Uh, dat zometeen. Eerst Sibet Terband. Goedenavond. Welkom Goedenavond. Hier. Ja, Fijn dat, uh, dat je bij u bij u mag zijn. Ja, wat leuk. Want we hadden het hier vorige week op de, op de redactie hier in Avondspits. Ook in het programma hadden we het al over de Olympische Spelen uh, gehad van volgend jaar in, in Londen. En hoe Nederlandse ondernemers daar succesvol uh, kunnen zijn. En u bent zo'n ondernemer.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 Inderdaad, dat rekent u af. En als we het elkaar optellen, dan komt het op 1240 euro. Dat is al inclusief de BTW. Bijdrage was dat van Wenas Ardi Stemending. Prinses Ariane heeft een gevaarlijke longziekte dat zeggen ze in de Duitse roddelpers. Dat zometeen. Eerst de Twitterrel tussen Geert Wilders en enkele linkse politici over de aanslagen in Noorwegen. Die geeft aan dat de gevestigde politieke orde de weg volledig kwijt is. Dat zeg ik niet, maar dat zegt schrijver Jan Kuitenbrouwer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het heet. volledig is misschien wat overdreven. Nou, we zitten graag aan. Maar dat ze een beetje. Hoe zal ik het zeggen? het spoor kwijt zijn op, het, op, op, op de vraag, wat is politiek nou eigenlijk? Ja, dat, dat, dat is de stelling van mijn stuk en ja. uh, dat, dat, dat is ook echt zo, ja. Even om het concreet te maken. Het heeft te maken met de reacties op Anders Breivik, hè? de man achter de aanslagen ja. in Noorwegen. Ja. Ja. Die zou sympathie hebben voor de PVV. Ja, dat heeft hij. En uh, daar is dan daarna meteen op gereageerd, ook door Wilders... Maar ook door andere politici? Nou, en ook en niet alleen politici... maar ook commentatoren en kolonisten en, en, en dergelijke. En ja, die hadden dus de neiging... om, om uh, Wilders ter verantwoording te roepen... vanwege dat verband, dat vermeende verband... tussen hem en, en, en deze Breivik. Nee. Uh, omdat... Ja, ik zich dan wellicht door Wilders had laten inspireren. Maar ja, uh, ik bedoel, ik, ik, kan ook, ik kan ook een boot gaan bouwen. En als, als iemand mij dan vraagt, heeft iemand u daartoe geïnspireerd? Dan kan ik zeggen, ja, Johan Sebastian Bach of zo, weet je wel. Ja. Want die vind ik... Want die had ook veel tegenslag in zijn leven en die heeft het ook doorgezet. Of ik ga de boerenboedoer na, nabouwen in lolliestokjes. En, en en ik zeg dat ik ben geïnspireerd door Hitler, ja. want die gaf ook nooit op of zo. Dus, dus dat is een beetje... dat is erg, Er moet wel... Wil, wil je kunnen zeggen dat inspiratie overgaat in verantwoordelijkheid, dan ja. moet er eigenlijk wel, moet er wel een soort overeenkomst zijn tussen datgene wat de inspirator gezegd heeft en wat de, die ander vervolgens heeft gedaan. Ja. Om het nog uh, concreter te maken. En dat hebben... is bij Wilders, blijf ik absoluut niet. Het, het, het, het, ze hebben wel politiek gezien. Uh, min, hoe heet het, min of meer overeenkomstige uh, ideeën. Maar, dat wilt, maar, maar Wilders heeft toch nooit ook maar in wat voor bewoordingen opgeroepen tot pleeg van terreuraanslagen. Ja, maar wacht even. We, uh, we hebben die discussie uh, over Wilders na de aanslag in Noorwegen even op een rijtje gezet. Na de aanslagen in Noorwegen ontstond er met name op Twitter een ware rel tussen verschillende politici. Vrijwel direct na de aanslagen liet Wilders als eerste weten. Vreselijke aanslag in Oslo. Zoveel onschuldige slachtoffers van gewelddadige zieke geest. PVV roept mee met nabestaanden en Noorse volk. Met name voor de PvdA, in de persoon van Job Cohen, ging Wilders hiermee niet ver genoeg. Voor alle politici, en dus ook voor Wilders, geldt dat je je heel goed moet realiseren dat woorden ertoe doen. Dat woorden invloed hebben en terecht kunnen komen bij zo iemand als deze meneer. Schreef Job Cohen op Twitter. Ook GroenLinks-Kamerlid Tovic Dibi mengde zich in de discussie en meldde: Wilders is niet medeplichtig. Wel heeft hij de plicht om, net als alle partijen, die woede te kanaliseren. Wilders reageerde hier weer op: Linksigen als Cohen en Dibi proberen nu een politiek slaatje te slaan uit massamoord. Ranzig. PVV blijft zichzelf inhoudelijk en ook voor wat betreft de toon. Toch zijn niet alle linksigen bezig met een politiek slaatje te slaan uit de aanslagen. Want neem nou bijvoorbeeld SP-voorman Emiel Roemer op 25 juli. Het zou zeer onverstandig zijn nu met de vinger te wijzen in de richting van Wilders. Als er morgen een moordenaar opstaat die mijn woorden gebruikt, ben ik daar dan verantwoordelijk voor, voor? Ja, meneer Kuitenbrouwer. Ja, nou, nou die laatste, wat Roemer daar die is... zegt, dat, ja. daar ben ik het volledig mee eens. Um, kijk, wie, wie, wat mensen met jouw woorden doen. Je moet eens kijken in de geschiedenis wat er uit naam van Jezus Christus allemaal niet aan, aan verschrikkelijke dingen zijn. Uh, weet je wel, ik bedoel, uh, Ideeën en woorden van, van, van mensen die worden gekaapt. Ja. Is, is dit nou het voorbeeld dat uh, uh, uh, gevestigde en linkse partijen. Uh, ook wel aan populisme doen? Qua hmm. ja, populisme, het is eigenlijk meer. Het is een, een, een stok zoeken om de hond te slaan. En, en er is blijkbaar, wat je nu zag, was dat er uh, toch heel duidelijk een behoefte is aan zo'n stok. En dat men onmiddellijk zijn kans greep in de zaak, prijst ik, om... om, om de Dit is Radio M. Uh, u hoort ons. Nou kijk, dat is veel, dat is goed om te horen. Mocht ja. u problemen ondervinden met de ontvangst, ga dan naar radio1.nl voor de meest actuele fn-informatie en alternatieve manieren om Radio 1 te beluisteren. Geen dag zonder Radio 1. En wat mag dat zijn dan? Ga naar radio1.nl en luister. Eén ding is duidelijk in deze zaak. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Worldticketcenter.nl, verkozen tot beste vliegtickets uit van Nederland, worldticketcenter.nl Dit is Radio 1. Uh, die verwoording van, van, van, van, van de, zeg maar, de beroepsopvatting van de de gemiddelde Nederlandse politicus... die heeft juist geleid tot die sfeer, tot dat klimaat... waar allerlei mensen ongelooflijk uh, gefrustreerd en, en, en, en, en uh, tegendraads van werden. Dus zeg maar, uh, dat als je niet meer de taal van gewone mensen kunt spreken als politicus... ja, dan creëer je natuurlijk automatisch op den duur een vorm van populisme. Ja, want mensen, ja, mensen raken ook. daardoor gefrustreerd. Nou, U heeft de taal ook daarin goed daarin. verstaan. Jan Kuiterbrouwer, hartelijk goed. bedankt. Ja, onbeschofte kon ik hem niet afkondigen. Um, Pieter Kleinbeerding, goedenavond. Goedenavond. Uh, Koninklijk huisgeslaggever hè, bij de Telegraaf. We hebben uh, uh, berichtgeving uh, gezien uit Duitsland... want prinses Ariane heeft een levensbedreigende longziekte... waar ze niet oud mee gaat worden. Ja. Klopt dat? Nee, ik durf van mijn hand voor het vuur te steken... dat met de informatie die we nu hebben dat niet klopt. Ik krijg het nergens bevestigd. Hoe komt zo'n verhaal dan de wereld in, hè? Ja, dat is een goede vraag. Dat hebben we natuurlijk onze hele dag afgevraagd bij de telegraaf. Um, het, is, het blijft gissen. Het verhaal zou afkomstig zijn van RTL in Nederland. Schreef Bildt toen vanochtend. Ja. Um, ja RTL, RTL niet waar. weet van niks, uh, want een uh, ja, belang, belangrijke journalist die toch gespecialiseerd is in het Koningshuis, die zegt het is absoluut onzin. Ze weten van niks. Als je een beetje naspeurt, kom je uit bij RTL in Duitsland. Ja. Maar ja, hoe zij er gaan komen is volslagen onduidelijk, want zij noemen weer geen bron. Zou het, dus zou het, het, maar... zou het kunnen kloppen, er wordt wel eens vaker natuurlijk uh, uh, uh, uh, niet iets verteld dat misschien wel waar is? Um, er, er wordt iets niet verteld dat wel waar is, zegt u. Nou, ik heb ook de, nou nee, dat ik, kan ik toch niet helemaal goed met u eens zijn. Ik heb het er ook over gesproken met uh, oh ja, bronnen uh, dicht rond het hof. En die zeggen van als er ziekenhuisbezoek is, wordt dat altijd publiekelijk gemeld. Dan wordt dat altijd naar buiten gebracht. Want dat ja. komt toch vroeg of laat naar buiten. Dus als dat nu niet gebeurd is, ja, dan is het gewoon een teken aan de wand. Uh, het enige wat nog zou kunnen zijn is dat er een geweldige uh, ruis op de lijn is. Een geweldige contactstoornis zou je kunnen zeggen. Uh, binnen de kringen rond het hof. Maar daar geloof ik niet in. Uh, uh, nu waren het was eerder gezondheidsproblemen hè, met uh, prinses Ariane. Ja, dat klopt. Uh, direct na haar geboorte in 2007 had ze ook al uh, luchtwegproblemen. En twee jaar later weer. Maar steeds werd dat afgedaan. Althans werd het benoemd als een uh, luchtweginfectie. En nou ja, kleine kinderen hebben wel eens wat... Ja. Dus nou ja, goed. je hoeft niet meteen daar een, een, een levensbedreigende ziekte aan over te houden. Of die hoef je ook niet te hebben, uh, zoals Bildt nou schrijft. Nee. Uh, waarmee je maximaal 36 jaar zou kunnen worden. Dus het is, het is wonderlijk hoe dat bericht de wereld in is gekomen. En ik ben zeer benieuwd naar de buurtstelling van morgenochtend. Ja, nou, uh, we zullen afwachten. Pieter klein van de Telegraaf. Koninklijk huisverslaggever hartelijk bedankt. Aan het einde van uh, deze aflevering van Avondspit, zo meteen op deze zender Kunststof. Daarin zijn regisseurs Jim Taihutu en Victor Ponten te gast. Ze produceren films en documentaires. Uh, zo ook hun debuutfilm uh, uh, Rabat. Uh, is de zomerhit uh, in, uh, in de bioscoop uh, deze zomer. Is op een bijzondere wijze tot stand gekomen en ze zullen... Zometeen ongetwijfeld over hebben. En morgenavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Wat ons betreft, een fijne avond en tot dan. Dag. Meer Avondspits. Omroep wnl.nl